Het is een geheimzinnige club van 130 man... die dus één keer per jaar op een, op een geheime locatie bij elkaar komt. Uh, dit jaar is hij in Istanbul, dus zo geheim is die plek niet meer. Maar uh, dat, dat wordt pas kort van tevoren echt bekendgemaakt. Ook de deelnemers worden pas zo... Maar wanneer ont... is hij dan? Dat is pas eind mei. En nu is het zo bekend dat het in Istanbul is. Ja, dat is toch al bekend. Dat is uitgelekt, want die organisatie die, uh, heeft ook lekker daarin zitten. En er zitten journalisten constant boven die Bilderberg-conferentie... zoals deze wanneer die dat boek geschreven heeft. En die, die brengen dat dan naar buiten. Uh, maar een geheimzinnige club die volgens deze man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 in. Ja maar het, ja. Ja, en het maar het is...